gestart. Raymond Seré met het NOS-journaal. Kleinere bedrijven krijgen steeds vaker te maken met cybercrime, maar ze onderschatten het risico daarvan. Volgens cijfers van ABN AMRO is 11% van de grotere ondernemingen wel eens via internet aangevallen tegen 23% van de MKB-bedrijven. Dat komt vooral doordat grote bedrijven hun beveiliging flink hebben verbeterd. Kleinere bedrijven vinden dat te duur. Mannen kopen online meer dan vrouwen. Ze maken vaker gebruik van webwinkels en geven ook meer geld uit, zegt het CBS. Mannen kopen vaker wat duurdere spullen zoals elektronica, software en financiële producten. Vrouwen kopen via internet vooral kleding en schoenen. Ook ouderen weten webwinkels steeds beter te vinden. Donald Trump is uitgeroepen tot grootste leugenaar van het jaar. Een groep journalisten onderzocht uitspraken van Amerikaanse politici. kwart van de onderzochte uitspraken van Trump bleken niet of niet helemaal te kloppen. Trump heeft onder meer gezegd dat de Mexicaanse regering expres criminelen naar de VS stuurt als illegale immigranten. De boulevard in Scheveningen gaat flink op de schop. De gemeente Den Haag trekt 25 miljoen euro uit om het gebied de komende jaren aantrekkelijker te maken. Dat staat in een plan dat nu bij de gemeenteraad ligt. Scheveningen zou moeten uitgroeien tot de belangrijkste badplaats van Noordwest-Europa. De grotere musea in Nederland hebben een goed jaar gehad. Het aantal bezoekers groeide gemiddeld met 7% vergeleken met vorig jaar. Toch is de groei wel iets minder dan de jaren daarvoor. De top wordt net als vorig jaar aangevoerd door musea in Amsterdam. Opvallend is dat Rotterdam niet in de top van de ranglijst voorkomt. Bevers vormen een bedreiging voor dijken en kaders in Groningen en Drenthe. Ze kunnen er holen en bruggen in maken, zegt het waterschap tegen RTV Noord. Het aantal bevers in het gebied neemt snel toe. Het waterschap wil graag nieuwe regels... waarmee gevaarlijke situaties beter kunnen worden voorkomen. En dan het weer. In de ochtend is het nog op veel plaatsen regenachtig. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen droger... maar het blijft wel bewolkt. Het wordt 12 tot 14 graden. Dit was het NOS Show. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A12, Utrecht-Den Haag, Haag Centrum... 5 vijf minuten vertraging, er is een spoedreparatie. De rijstrook is dicht... Op de A16 Breda Rotterdam, voorzij Zwijndrecht, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, Slinger Optiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlensspecialist is voor u de zorg voor uw ogen. Slinger Optiek heeft een gevarieerde collectie contactlenzen, monturen en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken...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 Radio Stiphout. Op de grote kocht 34 tot 36 in Zandvoort. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Kerst. ZFM. Dit is Kerst. Met ZFM. Met, met nu met nu de herhaling van Zandvoort op, op zondag. Zee oeps, je heer. Zee oeps, je heer. Say oops upside your head. Say oops upside your head. Say oops upside your head. I'm oh. back say at you again. Up, side your head. Radio station is WGAP. Say, up, say oops upside your head. Say oops upside your head. Now say on all hoops, you cappers and you finger snappers, you toe choppers, and you, you, snuffers, fingers, hoops, and up, and you love flappers. I want y'all to say this with me. Say oops upside your head. Say oops upside. The bigger of the beard of the the Say, the We zijn er weer drie uur lang vanaf de Torweg via, En wel met het programma Zandvoort op zondag. Het is even na twee uur. Het gaat weer gebeuren. Goedemiddag Albert-Jan en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag luisteraars en goedemiddag Rob. Ja, ik bedoel, dit is weer vertrouwd. Hè? Het zonnetje buiten en wij weer lekker binnen. Precies. Is lekker Pracht. binnen zitten. Het is prachtig wandel weer. Het is heerlijk uh, om naar het gezellige centrum van Zandvoort te gaan... want er wordt volop activiteiten op en rond de ijsbaan. Goed, uh, komende drie uur live. Uh, wat gaan we doen? Uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Nou dacht ik, nou is die weer wat korter uh, als gisteren. Ja. Maar nee, want ik heb morgen de evenementenagenda even gecheckt. Er zijn nog een heleboel evenementen bijgekomen. Met name ten aanzien van komend weekend. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Want om half vier hebben we weer een hele uitgebreide evenementenagenda. Want er gebeurt weer van alles in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Om half drie hebben we natuurlijk het weer. Blijft het zo, wordt het anders? U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Half vijf is het weer tijd voor het dier van de week en die luistert naar de naam Dolly. En het gedicht van de dag staat ongetwijfeld, hoe kan het ook anders, in het teken van de kerstgedachte, dat om kwart voor vijf. Uiteraard staan wij uh, zometeen uh, stil uh, bij uh, ja, de laatste uitzending van uh, onze collega's van Jou of M. Gisteravond negen uur, gisteravond negen uur, toen is het uh, gestopt na 23 jaar uh, radiomaken, regionaal en lokaal de nieuws. Uh, uh, zijn onze collega's van jouw FM ermee gestopt. U hoort daar uh, over een minuut of tien veel en veel meer over. En ook wij als CFM staan daar uiteraard uitvoerig bij stil. Quarro 4 hebben een pit report. En we hebben natuurlijk ook sport kort. En we volgen voor u, uh, hoe kan het ook anders, de voetbal-eredivisie. Want er zijn vandaag een paar hele mooie affiches op de rol... waaronder die tussen FC Groningen en Vijenoord. En in de loop van de middag we, proberen we live te schakelen met de ijsbaan. Want daar is voor ons aanwezig onze collega Willem Oké. Okay. Ook, ook op de ijsbaan. Dus later in dit programma zullen we live schakelen met de ijsbaan... over hoe de sfeer is en wat er allemaal aan het gebeuren is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En dan uh, nog even over de ijsbaan, Albertje. Het is gelukkig beter weer dan gisteren, hè, met die opening. Oh. Ja, gisteravond liep ik er langs in, die host, in het hoogste van de regen. Maar ze waren wel aan het schaatsen. Hè. Ja, heel goed. Heel heel goed. goed. Nou, straks meer over de ijsbaan met Willem Bruis... en alle onderwerpen bij Zandvoort op zondag. Goedemiddag. Deze dame, Shaka Khan, die heeft heel veel hits uh, op de naam staan. Waaronder I Feel You en natuurlijk ook deze uit de jaren 80. You're the I'm Free Woman. Ja, aan het begin van Zandvoort op zondag stonden we al stil... bij het uh, einde van jouw FM uit Bloemendaal, uh, Albert-Jan. Ja, want gisteren, uh, ja, luisteraars uh, en kijkers... de stekker is er uh, gisteravond uitgehaald bij uh, jouw FM... Uh, de lokale radiozender Jouw FM stopte naar, uh, gisteren na 23 jaar radiomaken. Veel medewerkers en vrijwilligers hadden zich in de studio verzameld... om de laatste minuten van de omroep live mee te maken. Na het laatste item werd er geklapt en gehuild door de aanwezigen. Het geld uh, dat verdiend is door de omroep... gaat nu besteed worden aan een radioomroep in Nepal. De bedoeling is om in Nepal een studio te maken die aardbevingsbestendig is. Jouw FM was de eerste lokale omroep van het NH Noord-Holland. Net nieuws, net werk. Het samenwerkingsband tussen RTV Noord-Holland en de lokale nieuwsorganisaties. Jouw FM en RTV Noord-Holland deelden de afgelopen jaren tientallen berichten en radio-items. Maar ook de samenwerking met CFM Zandvoort mag niet onvermeld blijven. Zo waren daar Zondag in Kennemerland met Hockey van Bloemendaal. Mm -hmm. En de A1GP Radio. Na 23 jaar het einde van Jouw FM. Jou FM. Eigenwijs, vooruitstrevend, brutaal. En we stoppen. 1992. Het jaar van de l Bill Clinton en Ajax. Maar er gebeurde nog iets: de start van jouw FM. We werden bekend als een van de eerste lokale radiostations in Nederland. Toen nog onder de naam Antenne Bloemendaal. Van 10 naar 20 en van 20 naar 40 vrijwilligers. We groeiden hard in de 90s. Na enkele jaren werd het tijd voor een nieuwe jas en naam. AB Radio was een feit. Halverwege de zero's werden de kaarten pas echt geschud. Het werd tijd om te vernieuwen. Tijd om bestaande regels en tradities overboord te gooien. Op het gebied van nieuws zochten we nieuwe manieren om het contact met de regio te versterken. En die vonden we. AB Radio legde de basis voor het zogenaamde 112-nieuws. In korte tijd bouwden wij een regionaal sluitend netwerk van fotografen en tipgevers. Geen brand- of politieactie bleef onopgemerkt. Zo werd de kloof tussen hulpdiensten en nieuwsgierige burger steeds kleiner. Lokaal en landelijk werd er veelvuldig gebruik gemaakt van ons netwerk. Op de Turkse moskee aan de Prins Bernhardlaan in Haarlem... is vannacht een mislukte aanslag met molotov-cocktails gepleegd. Ooggetuigen zagen rond kwart over twee meerdere lichtflitsen achter elkaar... gevolgd door een sterke brand- en benzinelucht. Zo meldt de streekzender AB Radio. In 2009 bouwde AB Radio verder... en begon als één van de eerste omroepen met social media. Het regionale nieuws was niet alleen op de radio te horen... maar ook te volgen via Twitter, Facebook en onze website. In 2011 werd deze aanpak bekroond met een Olon Award. De landelijke vakprijs binnen de radiowereld. 2011 was ook het jaar dat we starten met ons eigen DJ-talentenprogramma. Met succes! Veel van deze talenten werken inmiddels voor of achter de schermen bij landelijke media. 1 juni 2012. Het roer ging om. AB Radio werd jouw FM. Eigenwijs, vooruitstrevend en anders. Heel anders. Een nieuwe trend op het gebied van regio was geboren. Geen knip- en plakwerk of overgeschreven berichten. Wij lieten je lezen wat je echt wilde weten. Exclusief gemaakt door een team van tien redacteuren. We daagden je uit, lieten je lachen en prikkelden je met onze berichten. We ontvingen hate mails en lofbetuigingen. We maakten fouten en furoren. We deden wat anderen dachten, maar niet durfden. Dat was het regio-nieuws op Jouw FM. Jouw FM maakte radio zoals radio bedoeld is. Strak, scherp en professioneel. Onze jocks draaien de muziek die je echt wilde horen. En de jingles? Voor ons alleen het beste van het beste. Jouw FM werkte de afgelopen jaren samen met de nummer 1 audiogever van Nederland. Top Format. Met als resultaat State of the Art jingles met zangeressen als Birgit Lewis, Sharon Dorson en Crystal. Zoals. Bring it back. Het is 12 december 2015. Het moment is daar. Jouw FM stopt. Het radiolandschap verandert in Nederland. De politiek bemoeit zich steeds meer met radiostations... en geldkranen worden verder dichtgedraaid. Maar het meest verandert nog de luisteraar... en wat hij vandaag de dag verwacht. We hebben met het hele team realistisch naar de toekomst gekeken... en kwamen tot de conclusie dat we op de top zijn aangekomen... We hebben onze doelen ruimschoots behaald. Met de steeds groter wordende druk op onze vrijwilligers. hebben we de moeilijkste beslissing ooit genomen. We stoppen. Op het hoogtepunt. Niet omdat het moet, maar omdat we het zelf willen. Jouw FM stopt niet helemaal. Op 7000 kilometer afstand. heeft een ander radiostation hulp nodig. Veel hulp. Radio Zakarmata in Nepal. werd volledig verwoest door een noodlottige aardbeving. Jouw FM helpt en bouwt een compleet nieuw studiocomplex voor het radiostation. Het is over. Na meer dan 200.000 uur radio eindigt nu ons avontuur. Een lang en spannend avontuur met een droomeinde. Namens het team van Jouw FM bedankt. Bedankt voor 23 jaar muziek. 23 jaar nieuws en 23 jaar radio. Passievolle radio. Dit zijn de laatste 10 seconden van Jouw FM. Radio zal nooit meer hetzelfde zijn. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jouw FM signing off En zo klonk dat uh, gisteravond om 9 uur op de 105.8 FM onze collega's van jouw FM bedankt voor de prettige samenwerking namens heel CFM. Is een groepen met hits in de jaren 80. De Aha, en B, I'm Touchy. Ja, het is even tijd voor CFM nieuws, Albert John. Ja, want uh, ja, uh, life goes on, hè? Dat, zo. Is dat dat zullen we zeggen. Dus wij, wij gaan uh, vrolijk verder. Allereerst even het volgende. Uh, aanstaande woensdag tussen 12 en 5 uur zendt onze collega Ruud Jansen de top 40 vinyl live uit vanaf uit onze studio. Afgelopen jaar heeft hij tijdens zijn programma tussen 2 en 4, de CFM-vinyljaren... Uh, vele, vele vinylplaten voor de, de revue laten passeren. Daar is een lijst van gemaakt. En vandaag is de laatste dag dat men kan stemmen, uh, Rob. En uh, hoe kan men stemmen? Onder meer via de CFM-app, uh, albert -Jan. Ja, dat is uh, de, de makkelijkste weg. Ja, ja toch. Gewoon Klopt. even naar uh, vinyljaren 40 gaan in het menu van de app. En, en je, je ziet het vanzelf. En daar staat de hele lijst van LP's die de afgelopen jaren door Ruud zijn gedraaid... En daar kunt u de vijf beste LP's uitzoeken. En die, komen dan, die worden dan genomineerd voor de top 40 vinyl. Aanstaande woensdag van 12 tot 5. De jaarlijkse top 40 vinyl. Gepresenteerd en samengesteld door onze collega Ruud Janssen. Maar dat is niet alles die dag. Nee, want? Om van 6 tot 9 uur. Ja, het is ook triest. De, onze beachmaster Stefan Kollaar... die altijd op de woensdag zijn programma De Beachmasters presenteerde. Later heeft hij dat omgedoopt naar Stef en Stijn. Een heel populair jeugdprogramma van CFM. Dat vele, vele vaste luisteraars hart. Uh, stopt? Nee. Ja, dus dat gaan we vieren. <lacht> ja, het is okay. toch wat. Uh, nee, Stefan die gaat zich helemaal richten op radio... en dat wel op zijn school... En uh, hij heeft natuurlijk de afgelopen jaren veel ervaring op kunnen doen uh, bij ZFM. En hij gaat die ervaring nu uh, uh, inzetten voor het uh, begeleiden van de radio op school. Er zijn vele gasten uitgenodigd uh, aanstaande woensdag tussen zes uh, en negen. En natuurlijk zullen er veel, veel anekdotes over de afgelopen jaren uh, de revue passeren. Ik zal daar ook uh, als programmaleider een, een duit in het zakje doen... Dus uh, de, voor de laatste keer, de Beach Masters CQ, Stef en Stijn. Aanstaande woensdag van 6 tot 9 uur. Het wordt een hele gezellige en gevarieerde uitzending. En nu alvast wensen we Stefan met zijn nieuwe job erg veel succes. Dankjewel, Stefan. En lekker gaan luisteren. Dus aankomende woensdag naar CFM. En stemmen via de CFM-app op de viniel Jaren 40. Heel eenvoudig. Laat je stem vandaag nog even horen. En kijk op de CFM-app. En hier is Sarah Larsen. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Do it. Jawel. Ja, dan gaan we zo dadelijk eens even kijken naar het weer voor de komende dagen. Want ja, de ijsbaan is weer in het centrum van Zandvoort. Het zou toch wel prettig zijn, Albert, John, als we daar een beetje lekker weer bij gaan krijgen. Dus ik ben heel benieuwd wat het weer de komende dagen gaat doen, Albert John. Ik ook. Ik ook. <lacht> nou, laat maar horen dan. Oké, okay, goed gaan we. Het weerbericht voor allereerst voor vandaag. Het is op deze zondag over het algemeen bewolkt. Maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. Vanochtend vroeg viel er nog wat regen... maar de rest van de dag blijft het droog. De noordwestenwind draait naar zuidoost en is niet meer dan zwak... en de temperatuur loopt op naar een graad of 11, 12. Vanavond en de komende nacht is het droog... met een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. De zuidoostenwind neemt toe naar matig... en de temperatuur daalt naar een graad of 3. Morgen blijft het droog en zijn er naast wolkenvelden ook perioden met zon. De wind waait uit het zuiden en is overwegend matig van kracht. En de temperatuur is wat lager en stijgt naar 8 tot 9 graden. Gaan we naar dinsdag. Dinsdag blijft het ook droog, maar er zijn wel vrij veel wolkenvelden. Toch zien we in de middag af en toe de zon tevoorschijn komen. De zuid tot zuidoostenwind is niet meer dan zwak en de temperatuur wordt opnieuw een graad of 8 à 9. Woensdag en donderdag is het ook bewolkt, maar droog en pas vrijdag worden er enkele buien verwacht. De wind neemt geleidelijk in kracht toe en de temperatuur wordt ook flink hoger... en stijgt woensdag naar 11, u hoort goed, en donderdag en vrijdag naar 12, 13 graden. Normaal is het in deze tijd van het jaar een graad of 6, 7. Aldus Rico Schreuder. En wil je het weer nalezen? Dan ga je naar www.ricoweer.nl Dat was het weer op Ja Jawel, we gaan richting de kisten, Albert-Jan. En de trui staat je steeds beter. Mooie, mooie. Beter en beter. Wil je hem zien? Kijk dan even op www.zfm-live.nl En ook, ik heb zo'n mooie trui. Prachtig. Hè? Geweldig. Hey, Wij zijn nou. klaar voor de kerst. CFM is klaar voor de kerst. Met Chris Ria in Driving Home for Christmas. I'm driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas De zonder desplaat van Chris Ria, die bestaat gewoon niet, hè? Nee, nee die, kerst, die kerst heb ik al jaren... Uh, nee, nee, nee, nee. Geleden voor het laatst. Nee, deze hoort er gewoon bij. Zo so is het, joh. de driving home for Christmas. Het blijft een lekker kerstplaats. Zodat, dan gaan we eens even kijken naar uh, de eredivisie. De wedstrijden die inmiddels gespeeld zijn. En de wedstrijden die om half drie gestart zijn. En er nog aan gaan komen zometeen om kwart voor vijf. Waaronder de wedstrijden die gespeeld zijn: de wedstrijd van PSV en van Ajax. Wat zouden zij gedaan hebben? Je hoort het zo dadelijk naar deze van Vesta Williams en Wansbieden Twaasjai. Lekker he? Die disco uit de jaren 80 op de radio. Jorde Vester Williams en Once Bidden, Twice Shy. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden uit de eredivisie. We beginnen met de wedstrijd die vrijdag gespeeld is. Toen stond op het menu SC Heerenveen tegen Excelsior. Eindstand 2 tegen 1. SC Heerenveen ging vrijdagavond in eigen huis op jacht naar een zegen tegen Excelsior. Dat in de laatste vijf uitwedstrijden niet verloor. Beide clubs ontliepen elkaar met 17 punten uit 15 duels. Niets op de ranglijst. Maar daar was afgelopen vrijdag niets van te merken. De Friese waren heer en meester. Al deed de eindstand dat anders vermoeden: 2 tegen 1. En dan uh, zaterdag gisteren zijn er vier wedstrijden gespeeld: Ado Den Haag tegen Willem II. Daar werd het 1 tegen 1. Ado Den Haag verkeert in een roerige periode. Nu groot aandeelhouder Wee Wang maar niet over de brug komt met zijn broodnodige Chinese miljoenen. Dat illustreerde het eerste elftal in de eredivisie. ADO kwam in eigen huis nog wel op voorsprong, maar tegen Willem II... Tegen Willem II, maar verspeelde de zegen door onder andere... met een meer een rode kaart. De wedstrijd eindigde dus in 1-1. En dan gaan we naar de wedstrijd van PSV. PSV speelde gisteren tegen Roda JC. Het werd slechts 1 tegen 1. Ja, en Davy Propper van PSV maakte weliswaar weer... een belangrijk doelpunt voor PSV. Maar de middenvelden middenvelder baalden logischerwijs toch als een stekker na afloop van het competitieduel tegen Rode JC. 1 tegen 1. Dan SC Cambuur speelde gisteren tegen NEC, daar werd het 3 tegen 1. SC Cambuur moest er maanden op wachten, maar de ploeg van trainer Henk de Jong... heeft afgelopen zaterdag dan eindelijk de eerste overwinning van het seizoen binnengehaald. Yeah. De Friese club versloeg NEC in een kletsnatte Leeuwarden met dan met 3 tegen 1. Opvallend genoeg vielen alle treffers uit spelhervattingen... en zaten er twee eigen doelpunten bij. Na acht nederlagen en zeven keer een gelijkspel kan buur voor het eerst keer weer juichen. De geplaagde trainer De Jong kreeg daardoor weer een beetje lucht. En dan komt hij aan de laatste wedstrijd die gisteren gespeeld werd. FC Twente ontmoette de Graafschap en daar werd het 2 tegen 1. FC Twente trainer uh, René Haken zag de goalie Nick Marsman... tijdens het duel uh, met de Graafschap binnen een half uur naar de kant met een rode kaart. Haken was niet bepaald. Blij met de beslissing van de scheidsrechter Ed Jansen... die ook een penalty gaf. Maar goed, uiteindelijk is het dus... hoeveel geworden? Uh, twee tegen één. Twee tegen één. Goed. En, de, en dan gaan we naar, uh, naar vandaag. Vandaag is er uh, inmiddels uh, één wedstrijd gespeeld, Albert uh, jan Ja, die mag jij doen. Ja, daar hebben we het over uh, FC Utrecht tegen Ajax. Daar werd het 1 tegen 0. Ja. En, oh. Drie punten blijven in Utrecht... Een half drie begonnen FC Groningen tegen Feyenoord. Tussenstand 0 tegen 0. En Opexvolle tegen AZ, ook daar staat het 0 tegen 0. En straks natuurlijk de klapper van de dag. Heracles Almelo ontvangt thuis Vitesse. Oké, okay, wij gaan zo meteen naar de ijsbaan toe. Naar ijspret in Zalfoort. Willem Bruijs is daar voor ons ter plekke. Maar eerst meer muziek. Zalvoort, en hele goeiemiddag en welkom bij Zalvoort op zondag. We zijn er tot aan 5 uur vanmiddag met heel veel lekkere muziek en informatie voor Zalvoort en de regio. En deze plaat mocht zeker ook niet ontbreken door de Sigala en de Easy Love. Jawel. Oh. Ja, ja, ja, ja, ja. De kerst komt eraan en dat betekent ook uh, ijspret in Zalvoort. We schakelen weer live over naar de ijsbaan. Daar is ter plekke onze collega Willem Bruist. Goedemiddag, Willem. Eh hey, goedemiddag en een hele bruisende nacht de ijsbaan in Zandvoort. Ja, en, uh, de groeten en, terug. En, de groeten terug, iedereen de groeten terug, jongens, ja. <lacht> nou ja, je weet, je weet niet wat je ziet hier. Het is een, uh, een, ja, het is een ijsbaan die is eventjes in no time opgezet door uh, Stichting Winterwonderland. En uh, als ik zo uh, kijk, uh, dan, nou, in kleine honderd kinderen uh, die over de ijsbaan inscheren uh, met. Uh, ja, met 80 kilometer broei zou ik bijna zeggen. Maar dit is geweldig leuk hier. Oké, okay, en ook veel, veel, te, veel te doen rond de ijsbaan. Nou ja, het is druk in het dorp, veel toeristen. Ze komen allemaal af op de ijsbaan. En uh, nou, de enkele winkels die zijn natuurlijk ook geopend. Dus de nodige sfeer en gezelligheid is duidelijk aanwezig hier. Ja, we hebben gisteren een bericht geplaatst op de facebook site van CFM. over dat schutpotje. Wat staat voor, uh, voor het uh, raadhuis? Is die, is die ook weer aanwezig? Uh, over welk potje heb je? Het? Ja, dat schudpotje, weet je wel. Met sneeuwvlokjes erin en dan kan je schudden oh, oh, en ja, dan. Uh... Ja, ja, ja, dat klopt, dat klopt. Uh, die staat uh, voor het uh, gemeentehuis, zeg maar. Net voor het Bordes. Uh, ja, wat... Daar zijn er ook al de nodige kinderen in te springen en zo. Die bedoel je toch? Ja, precies. Ja ja, ja, ja. En daar kan je een mooie, mooie kerstkaart van maken trouwens. Dus ja, zeker nooit waard om daar even heen te gaan, uh, Willem. Ja, ik heb, daar zelf, ik heb er zelf ook in gestaan maar naar, uh, naar, naar, naar een dik pak sneeuw van de hoofd dat ik zoiets van, nou ja, dit is toch niet uh, mijn kopje thee, zeg maar. Nee? Ja. Maar, dat, maar er is wel een foto van? Ja, nee, dat weet ik niet. Ja, ja. Ik heb Job Jok, Jok zit zitten wel, zit er wel te, te fotograferen, maar nee, dat was een gek. Ja, ik ben er natuurlijk niet gegaan. Hè. Het is voor de kinderen en dat uh, is uh, belangrijk. Maar wat ook belangrijk is, ik heb uh, de voorzitter van Winter Wonderland heb ik bij me. Oké. Okay. Die staat naast me en uh, ik zet hem eventjes op de speaker. Dus uh, nu netjes, als ik kan, accentloos Nederlands praten, want anders verstaan we hier niet. <lacht> nee, dat doe jij ook, okay. hè. Ja, dus... <lacht> Momentje. <lacht> ja, ik heb nu aan verstaan Rob uh, Graven. Rob de Graven is uh, voorzitter van uh, Winterbommeland. Ik wil het gewoon even zo. helemaal ja, heel goed. Rob, wat is, jou, uh, wat is jouw impressie tot nu toe? Uh, we hebben een uh, hele mooie opening gehad gisteravond. Helaas uh, was het weer speelde speelden aparte, maar dat heeft niet uh, heel veel mensen weerhouden om uh, te komen. Gerard Kuipers, wethouder van uh, Economische Zaken en Toerisme, heeft de officiële opening uh, verricht. En we hadden weer een fantastische leuke film, animatiefilm, gemaakt door uh, Beach... Promotion, Formotion, dankjewel. Beach Promotion. En uh, we hebben dit jaar, wat je op alle posters kan zien in de avond die in het dorp hangen, hebben we pinguins als thema. Dus uh, er kwamen heel veel pinguins uh, uit Antarctica naar ja. toe te plommen. En het was erg leuk, erg leuk. Ja. Als ik nu kijk, de baan is vol. Jullie zijn hartstikke druk. Absoluut. Uh, Iedereen kan hier naartoe? Iedereen kan hier naartoe. Uh, vraag, als je wat kleine kinderen hebt, altijd wel eventjes aan een van degenen die in de huur staan. Of er nog kleine maten zijn. Ja. Met name 30, 32, 33. Dat is echt een ramp. Met onze verhuur: IJsseldol proberen we altijd een deal te sluiten dat we zoveel mogelijk van die kleine schaatsjes hebben. Maar goed, we zijn helaas niet de enige ijsbaan in, in, Zandvoort. Of in, in Zandvoort, dus Zandvoort. In wel. Nederland, is Zandvoort wel. In Nederland niet. Dus die, dat is een beperkt aantal die wij, uh, die wij krijgen. En dan moeten we helaas soms wel eens kinderen teleurstellen. De doorlooptijd is wel heel snel, dat absoluut. Ja. En laten we ze handschoenen meenemen. We hebben een beperkt aantal handschoenen die ze bij ons kunnen lenen. Uh, maar eigen handschoenen zitten altijd veel prettiger en blijft dan jij gewoon. Dus dat is zo beter. Nou, dat is hartstikke mooi. Uh, tot wanneer is hij van? De... Tot en met 3 januari. 2 januari. Uh... Volgend jaar alweer vliegt, Hebben we de Kinderdisco? Nou, dat is een alom bekend evenement. Dat wordt dit jaar gesponsord uh, door Stichting Schumacher. Ja. Dus wij zijn nog op zoek naar, uh, naar artiesten. Wat ook even leuk is om te vermelden, is dat wij een website uh, hebben. Waar alle informatie op staat die je ook maar Joma wil. Absoluut. Wat Stem. is de naam van de website? Dat is IJsbaan Zandvoort. IJsbaan Zandvoort. IJsbaan Zandvoort, IJsbaan Zandvoort en dan kom je er zo op. Als je het niet weet, kan je altijd even ons bellen. Dan uh, kunnen we je de link geven. Leuk, we hebben de curling weer. De te We gaan de We gaan roken met de Zandvoortse Visvereniging. Roy staat erbij, Roy Sandberg met medebestuur. Dat is 27 december. Ja. Roy, ja, Op 27. 27. Okay. Dus dat is allemaal, de opbrengst komt heel goed aan de stichting. Dus ik zeggen, ja. mensen die van vis houden, absoluut kopen. Nou vind ik ook mooi dat 18 december is er een live-uitzending vanaf CRM, vanaf klopt, de ijsbaan. Ja, klopt. Dat wordt een happening, daar gaan we een happening van maken. Dat moet absoluut een happening one? worden. Ik ben ook bij jullie op de radio geweest in uh, het De Morgen Zandpoort. Ja. Die heb ik ook uitgenodigd. Die zouden dus dat nog eens even gaan, uh, gaan bespreken. Ja, Hotel Hoogland is natuurlijk wel een klein beetje sponsor van jullie. Uh, ja, die, ja. Maar die zal best bereid zijn om één keer een uitzending ja, hier te, te mogen. Dat zou ja. heel erg leuk zijn. Ja. En dan zaterdag ja, weer naar de zondag Ja, absoluut. Absoluut. absoluut. En dan wordt ik, de uitzending wordt afgesloten door uh, een kerstuitzending met Willem Bruis. Ja, wij hebben met zier uh, afgesproken dat ze gewoon tot negen uur hier in uh, de hut de uh, beschikking hebben. Of de kerstmuziek voor die iets moeten draaien. daar moeten we even wat elkaar over hebben. Allemaal. Maar dat, dat komt allemaal goed. Dat komt ja. allemaal nou ja, goed. Ik ben degene die het de laatste uur doet. Nou, fantastisch. We zien elkaar. Dus. We gaan elkaar zeker zien. Absoluut, dankjewel. Oh, dankjewel voor dit. Geen ja. dag. Oké, okay, Willem. Goed zo. Goed zo. Da dankjewel, dankjewel. En doe Rob even de groeten van ons. Rob, je moet de groeten hebben van de mensen van Zieren. Groet terug, dankjewel. Uh, okay. Alsjeblieft, een heel <laughs> veel plezier daar. Dankjewel. Ik zo. Nou, uh, ik ga mij zelfs op van uh, wanneer. Ja. Ja, en dat was Willem. Dat was Willem. Oh nee, dit is weer. Willem, ga je nog schaatsen zelf zometeen? Uh, nou, ik wou het wel, maar ik heb een vraag, hebben jullie voor mij een stoeltje of zo? Uh, daar hadden ze niet, dus ik ga zo even naar Albert Heijn om een winkelwagen te kopen voor 50 ja. eurocent. cent. Ja, oh ja, dat is uh, geen, geen ko is een koopje, wou ik zeggen, ja. En uh, dan, uh, uh, dan ga ik het ijs op. Heel goed, in een maatje 5300, en dan komt het helemaal goed. Dan sta een beetje stabiel. Ja, dat is wel weer zo natuurlijk. Ja. Ik ga nu inmiddels even naar buiten, want uh, dan kom ik met mijn geluid beter weg. Uh, ik hoop dat het interview uh, een beetje duidelijk was. Want nee. het is al aardig erg hier. Helemaal duidelijk. Alles via www.ijsbaan.nl. Ik zou zeggen... Bedankt. Willem, bedankt voor je verslaggeving live vanaf de ijsbaan. Nog veel plezier. Anytime, anyplace, hè? doe. Oké, okay, laat hem bruisen daar, Willem. Dankjewel, hè. Ja, zeker. Hoi, hoi. Ja, ja, ja, ja, dat was Willem vanaf de ijsbaan. Oh. www.ijsbaanzandvoort.nl voor meer info. Gezellige kerst weer hè? Door de Pommer Carty en wie all stands together. Zo gaan we op naar Diefs en weer van drie uur zo duidelijk nog twee uur lang. Zandvoort op zondag, goeiemiddag Zandvoort. Ja, en we even Willem het is zo gezellig op de ijsbaan. Weet je wat nou een beetje een ijsbaanplaatje is? Nou, die we zelf voor drie uur nog voor je gaan draaien. Dat is de nieuwe single van Aumi. Je hoort hem hier exclusief op je radio. Hier is de Hula Hoop. was